De algemene vergadering van de VN zal wel een Palestijns lidmaatschap goedkeuren... maar de Veiligheidsraad niet, omdat de Amerikanen daar vetorecht hebben. De Palestijnse president, Abbas, liet weten dat hij niet zwicht voor Amerikaanse politieke druk... om de aanvraag voor het lidmaatschap uit te stellen. Vrijdag wil hij het verzoek indienen. Het Griekse kabinet heeft nieuwe bezuinigingsmaatregelen aangekondigd...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 Nog voor de nieuwe bezuinigingen bekend werden... kondigden de vakbonden twee 24-uurstakingen aan in oktober. Een Nederlandse zakenman heeft de moord bekend... op een Belgisch echtpaar in Sedan, in het noorden van Frankrijk. Hij had ruzie gekregen met de Belgen toen die erachter kwamen... dat hij ze had opgelicht bij de verkoop van een huis. Hun lichamen begroef hij in een veld buiten Sedan. De 38-jarige Nederlander stond in Frankrijk al te boek als oplichter.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 De succesvolste albums van R.E.M. waren Out of Time uit 1991... en Automatic for the People, dat een jaar later uitkwam. Radio 1 is vanaf morgen niet meer te horen via de middengolffrequentie 648 AM. De zender werd begin vorige maand gehuurd van de BBC... nadat half juli brand was geweest in de zendmasten van Lopik en Smilde. Daardoor waren veel radiozenders niet meer of slecht te ontvangen via de FM... Inmiddels is het fm bereik in Midden-Nederland goeddeels hersteld. Alleen in het noorden is de ontvangst nog problematisch. Tot besluit het weer. Vannacht wisselend bewolkt. Af en toe wat regen en minimaal rond 11 graden. Morgenochtend nog kans op een bui. Morgenmiddag droog en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 17. Namorgen is het droog met vooral in het weekend veel zon. En ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... staat een file van 3 kilometer tussen Afrit Voorst en Twello... door wegwerkzaamheden. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Beverwijk en Akersloot, 2 kilometer, ook door wegwerkzaamheden. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en de Uithof... 2 kilometer file, eveneens door wegwerkzaamheden. En dit was de verkeersinformatie. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen.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 Het zoveelste voorbeeld van mensen die veel meer kosten voor hun werk dan dat ze werken voor de kost. on the moon van de Amerikaanse rockgroep R.I.M. En dat draaiden wij omdat zij vandaag bekend maakten dat ze ermee stoppen. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Als het vandaag in de Tweede Kamer ging om wie het beste kan sarren en beledigen... dan is Geert Wilders wederom de glorieuze winnaar. We gaan kijken of de Kamer ook nog toekwam aan een inhoudelijk debat... over de grootste bezuinigingsoperatie sinds decennia... Joris Luijendijk, tot begin dit jaar collega-presentator van Het Oog... verhuisde naar de Londense City om voor Dagblad The Guardian... een studie te maken en een blog bij te houden over de bankwereld. Hoe een antropoloog de duistere wereld van de financiën probeert te doorgronden. Fotograferen van verdachten is verboden, tekenen van verdachten. Niet vandaar dus dat er bij de verslagen van belangrijke rechtszaken... vaak een tekening staat in de krant. Vanaf morgen is er een expositie van rechtbanktekeningen in het persmuseum. En om 5:12 uur praten we over een variant op de klinieklouns. clowns Care-clowns heten ze. En ze gaan dementerende ouderen in verpleeghuizen opbeuren. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 21 september. Ja, het had over de inhoud moeten gaan, maar de partijen vroegen elkaar in de haren... als een stel kemphanen op het schoolplein. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de...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 Gaat goed, dat leeg eten van de PVV. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. Oh, was het Mijn conclusie is dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezet. Nou heb ik er echt genoeg van. Goed zo. Dat we dit soort omzet... Laat het zien. Hou hem mee op. Kom maar. Straks nog meer verderop in de uitzending. Wat het doel van de aanslag was, snapt nog niemand. Onbekende vuurde vannacht een projectiel af op het Amsterdamse gerechtsgebouw. Een getuige werd er wakker van. Ik lag te slapen en ik uh, werd wakker van een hele harde knol. En dat was dusdanig hard dat ik uh, wel ben opgestaan om te kijken wat er precies aan de hand was. En hij zag mensen op een scooter wegrijden en dacht nog dat het een grap was. Toen ik die eerste persoon zag wegrennen dat het misschien uh, vuurwerk was. Maar ja, toen ik dus vanochtend en op het internet keek en dus zelf het gebouw zag, bleek dat het toch wel iets heftiger was dan vuur. Nou goed, dat sluit nog steeds niet uit dat het een grap was. Volgens de politie behalve de rechtbank geen zaken die zo'n aanslag zouden kunnen verklaren. op dit moment kunnen we daar geen verbinding of verband mee aanbrengen. Hoe dan ook, minister Opstelte stelt met ferme woorden dat hij het ongehoord vindt. Onaanvaardbaar neemt het totaal natuurlijk afstand van. Vreselijk is dit. En dan moet de ondersysteem boven en uh, daders pakken. President Obama gaat zoals verwacht een volwaardig Palestijns lidmaatschap van de Verenigde Naties blokkeren. Tot verdriet van de Palestijnen. Volgens de Amerikaanse president kan er alleen een Palestijnse staat komen via onderhandelingen. No shortcut to the end of a conflict that has endured for decades. Peace is hard work. En tot slot Bram Vermeulen. Onze correspondent in Turkije bezocht daar een heel bijzondere voetbalwedstrijd. Mannen mochten namelijk niet naar binnen, voor straf. Vanwege de betrokkenheid van de club bij een omkoopschandaal. Maar Bram mocht er wel in. Het is een historische avond in de geschiedenis van de grootste club van Turkije. Een stadion met alleen maar vrouwen en één man. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. We hebben nog even contact met correspondent Michiel Vos in Amerika. Want over een kleine twee uur staat de executie gepland... van Troy Davis wegens moord op een politieman in 1989. En die zaak is omstreden. Er zijn mensen die betwijfelen of Davis wel de dader is. En zelf heeft hij dat ook altijd ontkend. Dag Michiel. Dag. Uh, ja, alle protesten. zijn heel veel protesten geweest, ook van bekende Amerikanen. Zijn die vergeefs geweest of hebben ze geholpen? Nou ja, uiteindelijk zijn ze vergeefs geweest. Want inderdaad, over een klein uur gaat de man waarschijnlijk, zeer, zeer waarschijnlijk ter dood worden gebracht in Georgia. Uh, maar hij heeft inderdaad een lijst aan bekende Amerikanen en minder bekende Amerikanen aan zijn zijde. Die zeggen, er is geen DNA-bewijs, er is geen, dus no gun, zei Al Sharpton, de zwarte dominee, die vaak opkomt voor rechten van zwarte, want Troy Davis is natuurlijk zwart, zoals bijna alle mensen op death row. En er is geen goed bewijs. En de kritieke getuige, de centrale getuige, heeft zich uiteindelijk teruggetrokken uit deze zaak. En ja, dit is een sombere zaak die 20 jaar geleden... ...zou Troy Davis in een parkeerplaats van Burger King... Ja, ...je kan het niet verzinnen, een politieagent hebben doodgeschoten. En die politieagent was een, werk, een, een dakloze te hulp geschoten... Die op zijn beurt werd lastiggevallen door dezezelfde Troy Davis. Nou ja, goed, een politie dat weten we allemaal uit de film. Dat is ook in het echte leven heel erg doodstraf. En dat schijnt nu te gaan gebeuren, ondanks de paus. Eh, voormalig directeur, director van de FBI, eh, president Carter. En meerdere mensen die normaal voor de doodstraf zijn, die toch hebben geprotesteerd in deze zaak, ga die toch ter dood worden gebracht. Ja, nou hebben we op het laatste moment de advocaten van Troy Davis toch nog weer beroep aangetekend. Uh, niet voor het eerst trouwens. Um, kan er nog iets gebeuren waardoor de executie niet doorgaat? Ja, het kan altijd, tot één minuut van tevoren. En het is ook heel gebruikelijk dat er meerdere beroepen worden aangetekend. Getekend. Al is het in deze zaak wel heel veel. En de man heeft het in zijn beroep zelfs gebracht tot het Hoge Rechtshof, de Supreme Court, wat zeer uitzonderlijk is. De advocaat heeft geloof ik vier keer beroep aangetekend. Maar uiteindelijk is geen enkele rechter voldoende overtuigd geweest van het tegenbewijs dat deze man toch, ondanks het dunne bewijs, het eh, niet zou hebben gedaan. En ja, dan gaat het uiteindelijk toch gewoon door. Michiel Vos vanuit Amerika. En dan tijd voor de krant vanmorgen, gelezen door Marielle Hageman. Veel aandacht in de ochtendkranten voor de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Het verwijt van PVV-leider Wilders dat de PvdA de belangrijkste gedoger is van het kabinet echoot nog na. Volgens de Volkskrant heeft Wilders opzichtig de vlucht naar voren gekozen. Met een onbesuisde reeks karikaturen, schofferingen en beledigingen. De krant meent dat Wilders zich voor het eerst stond te verdedigen. De PVV moet opeens erg uitkijken dat ze niet de partij wordt die voor 18 miljard aan pijnlijke bezuinigingen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 Ik ben niet verantwoordelijk voor alle problemen in het land. Maar volgens het AD is de PVV als semi-regeringspartij dat natuurlijk wel. De krant pleit voor een inhoudelijk debat over de problemen. Een partij met anderhalf miljoen kiezers moet daaraan meedoen. Zonder anderen alleen maar af te branden. Voor het CDA heeft het optreden van Wilders in de Kamer geen gevolgen voor de samenwerking in de coalitie. zegt fractieleider van Haarsma Buma in trouw. CDA en VVD lieten in de Kamer de persoonlijke aanvallen van Wilders passeren. Van Haarsma buma vindt de aanvallen achteraf onnodig. Als je vrijheid van meningsuiting hebt, moet je ook respect hebben. De Telegraaf wijt het hoofdcommentaar aan de identiteitskaart... waarvoor met ingang van morgen toch weer moet worden betaald. Ondanks een uitspraak van de Hoge Raad dat de id kaarten voor iedereen verplicht is... en dat gemeenten er daarom geen vergoeding voor mogen vragen... Voor de Telegraaf geeft het te denken dat de uitleg van de hoogste rechter... die in het voordeel uitviel van de burgers... zo gemakkelijk door het kabinet opzij wordt geschoven. In het Nederlands Dagblad zijn er zorgen over de buitenlandse student... die oprukt bij studies waarvoor moet worden gelood. Zoals geneeskunde en tandheelkunde.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 Deze procedure kostte vrouwen tussen de 10.000 en 15.000 euro. Bij het AMC vinden ze het onterecht dat ze dat zelf moeten betalen. Vrouwen die met 42 jaar nog een IVF laten doen, krijgen alles wel vergoed, zegt een gynaecoloog. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ce qu'il de bon en vous, c'est ce qu'il y a autour n'est que matière à discours. Tout le reste, je me tais, c'est vous. Quand je vais à notre rendez-vous, je me dis ce que les gens sont fous. De ne pas venir avec moi, c'est vrai qu'ils ne savent pas Ce que c'est que d'être auprès de vous Certains me disent du mal de vous Mais vous voyez bien que je m'en fous Tout le bien et tout le mal S'additionnent, c'est normal Ce qui en sort de meilleur Encore que j'aime tant votre corps, c'est fou ce que j'aime en vous, c'est vous. Oui, j'aurais pu dire encore que j'aime tant votre corps, c'est fou ce que j'aime en vous, c'est vous. Henri Salvador, vous. Naar Den Haag, waar vandaag de eerste begroting... van het kabinet Rutte werd besproken. Wilma Borgman heeft vanaf vanochtend... die algemene politieke beschouwingen gevolgd. Wilma, zeker. jij wel, ja, de hele zeker. dag. Maar als je nou vandaag als hardwerkende Nederlander... alleen de journaals hebt gezien... dan krijg je toch de indruk dat het debat... één grote, respectloze, ZAR-partij was. Ja, um, dat kan misschien de indruk zijn... zo aan het eind van deze dag. Ik denk dat dat dan vooral komt uh, omdat Wilders als laatste... van de grote partijen sprak, zo aan het...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 Kreeg Wilders vrije Baan in de Kamer? Uh, nou... In de Kamer zelf was er vanuit de regeringspartijen alleen een terloopse opmerking van Sibrand Buma van het CDA. Wel na afloop in de wandelgangen was er bij VVD vooral CDA veel ergernis, ongemak, ongenoeg boosheid ook over het taalgebruik van Wilders Verhagen. Vicepremier zei bijvoorbeeld na afloop dat hij vond dat het woordgebruik niet altijd de schoonheidsprijs verdiende. Maar in het debat kwam de kritiek vooral van de oppositie, van Kees van der Staaij van de SGP en ook van Emiel Roemer van de SP.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 Nou, misschien toch wel een klein beetje, want uh, Roemer van de SP... die wil een brief van premier Rutte, nog voor dat morgenochtend het debat weer verder gaat. En die brief moet dan gaan over de vraag of de premier de PVV nog wel gedoogt. Maar die brief zal er niet komen. Uh, maar de premier kan er niet uh, onderuit om daar morgen iets over te zeggen. Nee, nee dat hoort gedoogd. Er is ook al uh, enige tijd overigens, maar vandaag weer een wedstrijdje aan de gang... wie de grootste gedoger is. Men beschuldt elkaar wederzijds van de grootste gedoger te zijn... Waarom um, uh, vindt de Partij van de Arbeid het eigenlijk zo'n scheldwoord om gedogen te worden genoemd? Ik bedoel, uh, Cohen steunt het kabinet toch alleen op een punt dat de Partij van de Arbeid belangrijk vindt? Uh, ja, dat is wel zo, want inderdaad, het kabinet kan uh, het pensioenakkoord of de steun aan Griekenland alleen maar door de Kamer krijgen omdat de Partij van de Arbeid daarvoor een meerderheid zorgt, want de PVV laat het afweten, Wilders steunt dat beleid niet, uh, die maakt alleen maar veel lawaai over alle euro's die in de bodemloze Griekse put verdwijnen, uh, euro's die we volgens Wilders nog hadden gehad als het kabinet, maar we hadden gedaan wat de PVV wil, namelijk uh, Griekenland onmiddellijk uit de euro kieperen. Hm. nou dat noemen ze bij de PvdA onverantwoord, uh, de PvdA neemt als partij met bestuurlijke verantwoordelijkheid... wel de keuze om uh, dat beleid te steunen. Um, uh, de partij kiest er dus voor om dit kabinet te helpen. En dat is een moeilijke keuze, omdat ze aan de andere kant... dit kabinet het liefst weg willen hebben. Want het is een kabinet... Zeggen ze daar dat de zwaksten in de samenleving het hart treft. En sterker nog, Cohen kwam vandaag met het verwijt dat het kabinet liegt over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. En daar komt misschien morgen nog wel een motie van afkeuring van de PvdA over tevoorschijn. Nou, dat vermalen derde kabinet, dat helpt Cohen dus aan steun voor zijn ongeveer het belangrijkste politieke onderwerp van nu. En dat is een uh, dubbele opstelling die de achterban misschien niet helemaal begrijpt en die in ieder geval de herkenbaarheid van de PvdA niet vergroot. Terwijl de PvdA het in de toch al zo moeilijk heeft. Dus ja. vandaar dat het zo lastig is. Ja, ja, dus moeilijk om uit te leggen. Uh, um, überhaupt om een goed antwoord te vinden op Wilders. Dat was in eerdere debatten althans het uh, geval dat Cohen dat moeilijk vond. Was dat vandaag beter of niet? Ik, ik vond dat het vandaag zeker beter ging. Cohen had een beter verweer, uh, klonk steviger en maakte ook inhoudelijk beter zijn punten. En ik wilde je dat even laten horen in het uh, volgende stukje debat. Hmm. Waarom is het mogelijk dat dit kabinet honderden miljarden... tot nu toe 100 miljard naar Griekenland aan leningen en garanties gireert... van ons belastinggeld, waarvan wij denken dat we het niet terugzien? Dat is omdat de Partij van de Arbeid, u weet wel, uh, mevrouw de voorzitter... de partij van de heer Cohen, dat die dit steunt. U steunt dit, de partij van de heer Cohen steunt dit. En daardoor kan dit gebeuren. Dus als de heer Cohen een beetje een vent is. dan zegt hij. het is slecht voor Henk en Ingrid, in ieder geval voor Ahmed en Fatima. En ik trek de steun in. Voorzitter, hou op met die flauwekul. Nou heb ik er echt genoeg van. Goed, laat het zien. Hou er mail. Kom maar. En wat er aan de hand is. eindelijk een beetje pet. Echt, voorzitter. Wat er aan de hand is, is dat, dat de heer Wilders. terwijl hij ervan overtuigd is, anders dan ik dat dit een beleid is wat op geen enkele manier door de beugel kan. Ik ben, als het beleid zoals het regering wordt gevoerd... ben ik er niet zo bang voor dat dat met Henk en Ingrid verkeerd gaat. Hij is daar bang voor. En hij verdomt het om daar de consequenties uit te trekken. En dat zal ik maar weer op mijn, zeg op mijn beurt zeggen. Dat, dat is pas echt laf. Hij heeft de gelegenheid om te zeggen... ik ga ze redden, Henk en Ingrid. Laat hij het doen. En als hij het niet doet, dan moet hij zijn mond houden. Ja, dat was Joop Cohen in een stevige aanval op uh, Wilders... Cohen moest natuurlijk ook wel wat, want er werd erg op zijn prestatie gelet. Maar hij heeft vandaag zijn positie wel verstevigd. Ja, goed. Laten we het uh, uh, over de inhoud hebben. Hmm. <laughs> nou, dit ging ook wel over de inhoud. Uh, maar um, uh, het ging ook vandaag wel degelijk ja. over de inhoud. En, ja. de, en, en de, de aandacht is daar een beetje van, van afgeleid. Ja, het ging eigenlijk vooral over de inhoud. Het was eigenlijk tot het moment dat Wilders ervoor kreeg een, uh, een stevig debat. Waar aan de ene kant Stef Blok van de VVD, uh, Sibran Buma van het CDA... stonden om de bezuinigingen te verdedigen... Tegenover hen stond de oppositie, Cohen natuurlijk, maar ook Jolande Sap, Roemer, Alexander Pechtold, Van der van de SGP, Aris Lop. Zij allemaal probeerden duidelijk te krijgen wat de inhoudelijke overwegingen zijn achter die 18 miljard bezuinigingen. Waarom bijvoorbeeld haalt het kabinet de banen weg bij de mensen in de sociale werkplaatsen? ...in de armoede dumpt en ze afschrijft voor deze samenleving. Ik ben het met de heer Roemer eens dat we mensen niet moeten afschrijven. En daarom vind ik ook de huidige manier waarop we met mensen met een arbeidshandicap omgaan zo fout. Het persoonsgebonden budget. Ooit streden we daar samen voor. En het was ook nog eens goedkoper dan die instellingszorg. En juist dat persoonsgebonden budget, dat offerde u nu. Waarom? Vraag ik aan meneer Blok. Nou, dan zijn we het kennelijk eens over de ouderenzorg, Want dan zijn we toch een stapje, een stapje verder gekomen. Er was een apart potje. Er worden miljoenen ingehouden het komende jaar als het gaat om het lokale veiligheidsbeleid. We hebben een amendement ingediend, de wet op het kindgewonden kind budget om ervoor te zorgen dat die aftopping niet naar het tweede kind plaatsvindt... dus dat er ook kindgebonden budget voor het derde en volgende kind beschikbaar is. Uw kabinet eh, bezuinigt 60% op natuur, 50% op waterkwaliteit. De staatssecretaris Bleker kan er met de provincies niet uitkomen... om zijn ze, om ze bezuinigingen te halen. Wat voor een Green Deal? Er is helemaal niets van over. We houden dadelijk die koe in de wei en dan noemt u dat weer eh, ook natuur. Ja, vind ik, een, een volstrekt ondergewaardeerd deel van het Nederlandse landschap... is het cultuurlandschap. Zou uw partij ook wel eens wat van kunnen opsteken? Voorzitter, en dan is het dadelijk een gewij aan de muur is ook natuur. <laughs> nou, dit waren zo wat voorbeelden om duidelijk te maken... dat er uh, inhoudelijk gedebatteerd werd... dat er veel inhoudelijke kritiek was bij de oppositie. Aan de andere kant zal volgens mij morgen blijken... dat ze daar bij het kabinet niet veel gehoor voor krijgen. Nee, want goed morgen moet uh, Rutte natuurlijk... aan de beantwoording ja. van, van, van al deze zaken beginnen... Wat is zijn belangrijkste opdracht? Nou ja, hij moet een overtuigend verhaal neerzetten over de keuzes van deze regering. Niet alleen, er moet nou eenmaal bezuinigd worden, het is pijnlijk. Maar ja, het moet nou eenmaal, dat is niet meer genoeg. De premier moet ook iets zeggen over het groter verhaal erachter. En vandaag heeft hij nog een opdracht erbij gekregen. Hij moet het CDA-recht doen, wil dus op zijn plek zetten... maar tegelijkertijd die ook te vriend houden. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Uh, morgenochtend vanaf kwart over tien. Dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.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 sweeping over land overboard All the anger, all the weapons, all the greed All the armies, all the missiles All the symbols of our view, I see There is a deeper than this Rising in the world There is a deeper than this Listen to me, girl At the still point of destruction At the center of the fury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 Dat was Sting. Love is the seventh wave. Nog even een mededeling voor de sportliefhebbers. Die een onbevredigd gevoel hadden omdat Studio Sport eindigde zonder de uitslag van de bekerwedstrijd de Graafschap Utrecht. De Graafstap heeft de volgende ronde bereikt van de knvb weker Het was 1-1. Uh, na uh, 90 minuten spelen, toen kwam er een verlenging. Uh, nog steeds 1-1, en daarna een serie... die uh, de graafschap dus beter nam. 4 tegen 3 was het daarin. Dat u het weet. Ja, hij observeerde een tijdje het Haagse binnenhof met als resultaat het boekje Je hebt het niet van mij. En sinds kort dompelt hij zich onder in de wereld van de bankiers en blogt daarover voor de Britse krant The Guardian. Voormalig collega-presentator van het oog, Joris Luijendijk. Dag Joris. Goedenavond. Ja, jij wil het financiële district van Londen onderzoeken. Nou, ja. ben jij antropoloog? Wat weet jij van die wereld? Nou, dat is mijn, uh, mijn, dat is mijn grootste asset. Zoals ik, ik leer helemaal hier die Engelse termen gebruiken. Ja. Mijn, mijn, mijn grootste toegevoegde waarde is dat ik er dus geen net zoveel vanaf weet als uh, de luisteraars. Oh, dat nou, vind jij een toegevoegde waarde? Ja, en eigenlijk helemaal niks. En dan gaat het, het komende jaar ga ik eigenlijk ieder punt dat ik, als ik iets snap, ga ik op het, uh, het web, op, de, op mijn blog, op het internet aangeven. zodat dat eigenlijk luisteraars die ook niks weten, maar wel denken van, ik wil er eigenlijk meer van weten. Dat die eigenlijk kunnen instappen. En je kunt, dus, je kunt dus naar het blog toe en kun je zeggen van, nou, wil je beginnen bij het begin? Nou, aan, aan het begin in de zomer van 2011 wist ik er ook niks van. En toen ben ik maar eens gaan praten en de eerste ontdekking was dit en dat. Juist. Begin zomer 2011 uh, zei je, hoe keek jij daar toen tegenaan tegen die wereld eigenlijk? Nou, vooral, ik vind, de grootste les tot nu toe is dat het dus geen monolith is. Dus die, er, er wordt heel veel gepraat over de bankiers. Mm -hmm. En het is een enorm grote sector. En uh, daar, uh, van die algemeniseringen, daar schiet je eigenlijk niet zozeer, niet alleen schiet je er niks meer op, maar het, het slaat gewoon nergens op, het, uh, het, de sector van verzekeringen. Uh, de, waar de, de financiële markten, maar ook de markten in zink en koper en al dat soort dingen, de overnames van bedrijven. Dat zijn echt, dat, we noemen dat allemaal bankieren of fi finance. Maar ja. dat, dat verschilt zo enorm. Dus als je ook bijvoorbeeld een, een soort oplossing wil of een soort schuldige wil aanwijzen, hoe verleidelijk dat ook is. Dat is, dat is heel lastig. En Als je die, die schuldige aanwijst, dan is het eigenlijk, dan zegt toch iedereen even, ja, het zijn een paar plekken binnen dat hele veld. En om dan de hele sector af te schrijven. Dat, dat heeft eigenlijk alleen maar tot effect dat die sector zich naar binnen keert. En dus ja. dat de, de goede appels zich bij de slechte appels ver, uh, voegen. In plaats van dat ze denken van, uh, we keren ons tegen de, de rotte appels in onze mand. Ja, maar is, dan je doel, is het doel van dit project dan om uh, meer nuance aan te brengen tegen onze beeldvorming over die sector? Nee, want nuance is de linkse kerk en daar gaat ons land kapot oh, aan. Oh ja. ja, nee, nee, nee. Het is bijna altijd de uitkomst. Volgens mij, als je, je ergens in verdiept, is ja. dan, uh, ja, dan zie je die frakeringen. Dan zie je diversiteit. Maar dat, omdat je zegt dat is bijna altijd de uitkomst, is het ook weer niet verrassend natuurlijk. Nee, nee, nee. Nee, in dat zegt is dus natuurlijk de wereld, het zijn uh, ook financiers zijn net mensen. <laughs> uh, dus uh, het is, ja, het is, uh, je, doe maar een beetje denken aan een soort Olympisch dorp. Van je, je noemt het Olympische Spelen, maar wat je moet kunnen om zeg maar, in het team van, het, uh, van de kunstswemmers te zitten... of bij discus werpen. Dat ligt enorm uit elkaar. Ja, en wat, wat eigenlijk ze al, allemaal verenigt is dat ze een medaille willen winnen... bij de Olympische Spelen. En in de financiële sector willen ze geld verdienen. Dat snap ik. Maar wat is je doel dan? Uh, mijn doel is eigenlijk die hele sector... dus eigenlijk bekijken of je... Een zeer complex onderwerp kunt nemen, zoals de financiële sector... ...dat eigenlijk geen gezicht heeft, waar het heel moeilijk is... ...voor de traditionele journalistiek om pakkende verhalen over te maken... ...en dus zo'n complex onderwerp nemen... ...en daarvan kijken of je dat toegankelijk kan maken voor complete outsiders. Want je, je, ja, ja. je hebt nog veel meer van dit soort onderwerpen... ...de EU, klimaatwetenschap, uh, islam, uh, voedselveiligheid, energieveiligheid, waterveiligheid... Uh, pandemieën, nucleaire proliferatie. Ja, om onderwerpen. <laughs> ja, precies, allemaal onderwerpen. Ja. Waarbij dus die rechtstreeks onze belangen raken. Mm -hmm. Met, waar het heel moeilijk is om mensen belangstelling. ...voor te wekken. En dat is natuurlijk heel raar... ...want ook in het Engels is interest... ...betekent zowel je belang als je belangstelling. Ja. En dus, dus er, zit, er zit een soort gat... ...in onze informatievoorziening tussen wat belangrijk... ...voor ons is en wat we belangrijk vinden. En ik wil dus kijken of je dus... ...gebruikmakend van alles wat het zet nu kan... ...of je dus eigenlijk die onderwerpen wel kunt openbreken. Oké, okay. en wat is dan het antropologische... ...het specifiek antropologische... ...aan jouw onderzoek, want je bent antropoloog. Ja, nou de, de, de, een aantal dingen... ...maar uh, kijk, eigenlijk... om, om die mensen te behandelen als een stam, of als een aantal stammen. Dus ik, ik vraag heel erg, ik spreek met ze af, dat is ook heel antropologisch... dat je kwalitatief onderzoek doet, dus geen vragenlijsten... en proberen te gaan generaliseren, maar met één op één en eigenlijk de uniciteit ook van al die individuen te laten zien. En ook zet de vragen van nou, wat zijn nou de, de, de, de hiërarchieën bij jullie en hoe uitzicht dat? En wie mag er als eerste om de totempaal dansen? Wat is de totempaal? Nou, dat is bijvoorbeeld dat is een bepaalde uh, restaurant waar je een tafel hebt. En als je, nou, als je aan die tafel zit, dan ben je toch eigenlijk de opperhaap van de rots <lacht> en kledingcodes, taboes, grappen, conventies. Eigenlijk al die menselijke kanten. En aan de hand daarvan vertellen hoe die financiële sector nou eigenlijk in elkaar zit. Ja, ja. En dat doe je door ze zelf uh, aan het woord te laten, want ik, ik ben even op je blog geweest, zij praten of zij schrijven over zichzelf. Um, um, zijn ze dan eerlijk? Kun jij dat controleren of zijn ze bezig met hun imago te verbeteren? Nou, Ze spreken uh, anoniem, want ze ja. mogen niet eens van hun uh, bazen met mij praten. En ik denk zeker dat uh, dat doet iedereen volgens mij als hij over zichzelf vertelt. Dan, uh, ik ben in dit gesprek ook bezig om mijn imago te verbeteren. Het, het interessante is aan, aan het web is weer dat in de oude gymnastiek, ja, je drukt het op papier en je stuurt de wereld in, niemand kan wat terugzeggen, uh, je zendt iets uit op de radio niemand kan wat terugzeggen. Maar op het web heb je uh, dus de mogelijkheid van mensen die kunnen reageren. Ja. Dus als er echt uh, ten hemel schrijnende onzin in staat, dan kunnen er mensen naar voren komen die zeggen, hey, ik heb dat beroep ook gehad, sorry hoor, maar dat zit dus echt anders. Ja. En dat is dus, je had vroeger had je eigenlijk uh, eerst filteren, dan publiceren. En wat je op het web kunt doen is je kunt publiceren en dan gaat het, gaan je lezers, gaan het filteren, gaan zeggen nou dat klopt er wel, dat klopt er minder goed, hier wil je iets uitbouwen. Dus het wordt eigenlijk in plaats van een soort eenrichtingsverkeer krijg je een veel meer een conversatie tussen je publiek, je bronnen en jijzelf. Ja, en jij bent de moderator daarin als het ware. Ja, de moderatorspeurner. Ja, en, en kun, kun jij dan op die manier ook echt diep in die wereld doordringen? Want ja, je... je uh, uh, ik heb toch die, je, je blijft aan de buitenkant op deze manier. Kijk, in Den Haag liep je rond en dan, hè, dan, dan, dan proefde je de sfeer en, en, en, en dat soort dingen. Hoe, hoe ga jij erin? Den Haag was er een maandje. En ja. hier is het in eerste instantie negen maanden. En uh, als, het, uh, als het lukt en als het zo goed blijft gaan, misschien langer. Ja. En ja, ik denk dat het, het steeds dieper wordt. Dus uh, op een gegeven moment zul je moeten gaan toespitsen uh, op uh, naar bijvoorbeeld de vraag: waarom gaan die tarieven niet naar beneden? Van uh, fusies en overnamebankiers. Ja. Uh, ja. Want uh, die, krijgen, uh, die krijgen vaak 5, 6 miljoen voor zo'n deal. Nou, dat is een hoop geld. Dan denk je toch denken dat andere mensen denken, hé, hey, ik word ook overnamebankier. <laughs> nou, dat, dat lijkt me zo'n vraag. Dat is, een vrij, dat is een vrij diepe vraag. Dat, dat wordt nu behandeld in specialistische wetenschappelijke literatuur. Ja. Nou, die kan je bijtrekken en vertalen in, het, in een in een normaal, normale taal. Um, en, en zo kan je het uitbouwen. Okay. En ja, of dat, hoe dieper dat wordt. Um, ja, dat dat, dat gaan, we weer, gaan we zien. In de, in de wetenschap gebeuren ja. hele interessante dingen. Die kan je daar ook weer inbrengen en zo. Ja. Hoe kunnen mensen die hier interesse uh, in hebben jouw blog vinden? Nou, dan uh, zetten ze de computer aan en ja. dan, dan gaan ze naar Google en daar voeren ze de naam Joris Leindijk en het Banking Blog in. Of Jouris Guardian. Blog, blog. Banking Blog, ja. maar, maar Guardian is ook goed. Okay. En dan, of ze gaan naar de site van het Ogenmorgen, waar vast een link staat. En wij gaan daar uh, nu voor zorgen. Ik zie plotseling allemaal mensen hier in actie komen. En dat gaat vast gebeuren. Hé, hey, dankjewel Joris. Uh, succes. Joris ja, Mijmedeek was dat. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Kap and Listen heet het nummer van de Herb Spectacles. Blijkbaar was de muziekprogrammeur eh, ervan uitgaan dat u in slaap was gevallen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, je ziet het nog steeds in de krant: een tekening van een rechtszaak. Met de verdachte meestal schuin van opzij getekend. En vaak wat advocaten en rechters eromheen. Morgen opent in het persmuseum in Amsterdam een tentoonstelling over de rechtbanktekening. Onder de titel Verdachte Portretten. En daar ga ik over praten met twee van deze tekenaars. Aloys Oosterwijk en Petra Urban. Welkom allebei. Dank je wel. Um, hoeveel mensen, Petra, be beoefenen dit vak eigenlijk in Nederland? Ja, we hebben het over zes hè? Zes, zes? of zeven? Vijf of zes. Vijf of ja. zes, ja. ja. Ah, ja okay. we goed. En waarom wordt een mens Aloys, rechtbanktekenaar? Dat is eigenlijk roeping. Het is een roeping? Ja, het is, uh, nee, maar het is, het is ontzettend... Uh, het is, het is, uh, ik beschouw hem er wel eens als een vooruitgeschoven post. Want je, je mag er dus niet bij met een camera. Nee. En wij tekenaars wel. En uh, ja, ik vind het wel uh, bijzonder dat je, dat, dat je ze dan mag tekenen. Ja. Is het bij jou ook een roeping? Ja, nou, waarschijnlijk wel. Mijn uh, grootmoeder die uh, had uh, al vroeg door dat ik kon tekenen. Die kreeg dan de Telegraaf binnen. En had ze zoiets van, dat kan jij wel doen. Dat was waarschijnlijk Chris, want... Uh, Chris, Chris? Chris? Chris Roodbeen oh. van de Telegraaf. Ja. En zijn Nestor. Ja, de Dat nestor. is onze Nestor, absoluut. Okay. En uh, die zag dat, uh, die had gezegd, dat kan jij laten wel doen. En zo is dat gekomen. Hoe, hoe, hoe gaan jullie te werk? Volgen jullie het hele proces bijvoorbeeld? Alois. Dat ligt eraan. Als ik voor het uh, anp op pad ben, dan uh, is het vaak dat je de eerste half uur erbij zit of de eerste uh, drie kwartier. En dan zijn Chris en ik weer okay. weg eigenlijk, om, omdat het snel in de, in de krant moet. En, uh, maar je hebt ook wel processen voor panorama die ik volg of, het, of een ander medium. En dan zit je er, er wel eens een dag bij. Of, er zijn ja, ja, dus voor een, dagblad, voor een dagblad heb je een half uurtje, maar voor een weekblad heb je langer. Ja hoor, ja, en er zijn ook processen ja. die je vrij uitgebreid volgt, uh, meerdere ja, ja. dagen. En hoe bereid je dan voor? Lezen jullie, lees jij processtukken bijvoorbeeld van tevoren? Uh, ja, ik vind het wel prettig om een beetje te weten waar het over gaat. Het, uh, het geeft ook al een indruk wat je misschien te zien krijgt. Van, nou, hij is er totaal niet mee eens. Of uh, deze persoon heeft nog geen enkel antwoord gegeven op... Uh, Welke vraag dan ook. Dus waarschijnlijk gaat hij hier ook zwijgen. Nou, dat soort dingen. Of, uh... En wat zie ik daar dan van terug in de tekening? Uh, ik probeer dat toch wel terug te zien, in de, te brengen in de houding. Of in uh, dat die, die rug nog wat meer gebogen is. Of dat die armen wat strakker staan. Of wat jij net nog zei, van uh, die gast die fietstachter, die vrouw aan. Uh, je ziet hem nog in de fietshouding zitten. Dat ja, soort dingen, ja. die hebben je ja. ook gehad, hè? Ja. ja. Ik weet niet wie die gast is die achter die fiets aan... Nou, die vrouw ja, aanfiets maakt. Ik kan hem even laten, laten zien, laten zien uh, Ja, maar we zitten wel op de radio, oh, ja, is ja, ja. dus beschrijf het even. Ja. Nou, het ja, was lastig, een man die, die naakt op zijn fiets zat. En, uh, en uh, uh, uh, Petra heeft hem getekend. Heel mooi, ja. heb je het nu? Ik heb hem ja, er tussen En ik heb hem voor panorama getekend. En hij zat ook al helemaal in die fietshouding... Op die stoel, dus dan is het eigenlijk heel ja. makkelijk. Uh, oh ja. uh, maar het is dus ook... Je bent heel erg aan het interpreteren dan ja, ook meteen. Ja, toch, nou, ja. ik, ik denk dat ik... Uh, ik bereid me ook wel voor... maar ik weet, ik weet er eigenlijk niet meer als een als een uh, goed bedoelde leek... of een noemen we dat, ge ge geïnteresseerde leek. Want, ja, ja. Uh, ja, daar komt het uh, uit. De voor en daarna ja. heb ik wel zo'n idee over... maar als ik aan het tekenen ben... Ja, ik zie, je houdt hem nu op. Inderdaad, hij zit een beetje naar voren uh, ge gebogen... Maar zo maar ik, zou niet met, ik zou niet meteen uh, met een fiets nu ik het weet natuurlijk. Maar uh, misschien als... ook omdat ze benen gewoon te lang zijn om normaal mee te kunnen. Ja. Maar, ja. ja. maar, maar eventjes over die interpretatie. Ik, ik herinner me nog bij tekeningen van Lucia de B. Die mogen we tegenwoordig Lucia de Berg noemen, want uh, die, is, die is vrijgesproken. Ja. Um, um, dat er kritiek was op uh, sommige van die tekeningen... omdat zij daar uit, uit, uit naar voren zou komen als een heks. Ja. De, de, trekken jullie je dat aan? Als, als dat je een tekening van jullie betreft? Nou, ja, ja, ik heb haar niet getekend. Die eerder heb ik niet gehad. Jij ja, wel, ja, wel, hè? Ja, ja, ja haar wel getekend. Nou, als, als het over mijn tekening zou gaan, zou ik hem wel ja. aantrekken. Ja, maar dat want, was niet uh, over jouw tekening. Het was over Nee, andere, dat ja. is een collega van ja. ons die misschien uh, zijn, uh, zijn dag even niet zo had. En uh, nee, ze zag er inderdaad niet, niet, zo, niet zo goed uit. Maar ja, ik, ik vind, ik, nou, wat dat betreft, ik bereid me ook eigenlijk amper voor op de zaak. Ik weet wel ongeveer wat er gebeurd is. En ja. wie er. Uh, maar wel daarvoor en daarna, denk ik er wel over na. Of wat iemand gedaan heeft. Maar als ik teken, probeer ik zo, zo leeg mogelijk eigenlijk, uh, te tekenen. Ja. Om, om zo helder mogelijk. Ja, uh, Jij bent van oorsprong volgens mij karikatuurtekenaar, of niet? Niet echt, Ik, uh, wel uh, striptekenaar. Striptekenaar, uh, uh, okay. wereld in uh, Panorama. En, en dat is dus, dat, dat, striptekenaars, dat, dat zijn van grotere lijnen, of is dat heel gedetailleerd? Ja, nou, het ligt wel een beetje om elkaar te ja. het uh, is, is niet... Uh, ja, t, ik, ik vind dat toch iets, iets heel anders, hoor, dat uh, uh, rechtbank tekenen. Ja. Dat, uh... Jullie hebben allebei, allebei hebben jullie Robert M. Uh, uh, getekend hè? In, de, in de Amsterdamse zedenzaak. Um, kun je daar überhaupt onbevooroordeeld naar kijken? Ik bedoel, ook als je je niet verdiept, weet je er natuurlijk veel van. Ja, maar dan nog komt er uh, tijdens de zitting... komen er van allerlei zaken aan het licht die uh, inhoudelijk uh, worden behandeld, uh, gestaafd uh, door bewijs. Ja. En uh, dan blijkt er dat er een heleboel zaken in de media terecht zijn gekomen... die waarschijnlijk niet helemaal waar waren. Dus ik probeer daar toch zo blanco mogelijk naartoe te gaan. in die zin, ik, ik, ik zit daar gewoon om te tekenen. Ja, maar maak je, maken jullie verdachten wel eens lelijker of harder afhankelijk van nee. wat ze gedaan uh, ik worden te hebben. Dat we zou ja. wel slechte teken zijn nee, als we dat zouden ik doen. Echt Met, zo goed mogelijk, ja dat is. Uh... Dat ja. moet je gewoon niet doen als je tekent. Je moet gewoon goed tekenen. Nou ja, goed, ja. Als, je, als je mee laat spelen dat iemand uh, uh, achter iemand aan heeft gefietst uh, in zijn houding, dan kan ik me ook voorstellen dat je mee laat, laat, laat, laat spelen nee, wat nou, hij gedaan uh, heeft. Op zich is dat nog niet. Het is gewoon echt de houding van de man. Een heleboel mensen blijven ook stilzitten, ja. omdat ze weten dat het uh, over een groot deel van hun verdere leven gaat. En dan zijn ze toch wel even rustig hoor. En dat is het, wat je, ja. wat je, wat je toevoegt, is wat je met Robert M bijvoorbeeld. Die heeft eigenlijk een soort van kuifje hoofd, een heel vrolijk ja. gezicht met van een beetje flaporen en een Bijna beetje schattig, schattig. hoor. Ja. Die, die kuif werd wel wat minder in het ja, platter meer naar beneden. Maar ja, dan, dan is het juist verrassend hoe die man eruit ziet, dus dat moet je dan nou goed natekenen. Ja. Dan, dan, dan is dat gewoon een raar beeld. Terwijl, ja. ja, je hebt ook wel is uh, uh, uh, huurmordenaars uit Roemenië of zo, die je tekent. En die hebben echt die spreekwoorden, spreekwoordelijke aardappelhoofd. En dus dat is ook ontzettend leuk op te tekenen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus en daar je hoef je te... niks bij te verzinnen eigenlijk. Nee. Dat moet je gewoon natekenen. Ja. Krijgen jullie wel eens reacties van verdachten op tekeningen? Tot nu zijn eigenlijk alleen maar positieve reacties. Ja. Zijn er ja. wel eens mensen die roepen, ik wil niet getekend worden? Meestal roepen ze dat niet. Maar dan gaan ze zo'n beetje met hun hand voor hun hoofd... of een beetje zo wegkijken. En dan je, gaan je moet ze gewoon zeggen van... Dan, uh, <laughs> Dat de echte, echte, grote jongens er geen moeite mee hebben. En dan ja. heb je wel eens dat mensen ja. in de in, ook gelijk gaan zitten van oké, okay, okay. dan, dan, dan worden, willen ze wel getekend worden. Ja. Dus je moet er een ja. beetje mee, mee heen ja, uh... Soms zie je ook tekeningen waar bijvoorbeeld uh, uh, waar je alleen maar, of waar je de hele rechtbank eigenlijk ziet. Je ziet de rechters, je ziet de advocaat, je ziet de OM. En je ziet ook nog ergens uh, één of twee verdachten uh, zitten. Is dat dan uh, omdat je een bepaalde sfeer wil weergeven? Of is dat omdat de verdachte moeilijk te tekenen was? Of, of wanneer kies je daarvoor? Ja, dat het eindeloos interessant is om te doen. Ja. Uh, ik heb uh, het uh, passageproces, in een boekje staan er dan allerlei tekeningen van. Het passageproces. Ja. Uh, het liquidatieproces, wat in de bunker nu al twee jaar speelt. Ja. Uh, ja, daar komen zoveel uh, mensen in voor, yes, er... Uh, uh, uh, Moppie, Moppie R, uh, uh, een boel bekende advocaat ook. Dus dat is allemaal leuk om, om ze ja, allemaal uh, te tekenen. Ja, ja. En ze okay. in een verband te zetten. Nou, jullie praten er met heel veel liefde over. Uh, maar een van de redenen waarom jullie het goed, zo goed kunnen doen... is omdat er geen fotografen in de rechtbank mogen komen. Straks mag de televisie waarschijnlijk worden, wel toegelaten. Is het een uitstervend beroep wat jullie beoefenen? Nee. Tijd zal het leren, maar hè, ik maak me daar helemaal niet druk over. Nee? Ik denk toch dat we wel iets, uh, iets toevoegen. Vooral een beeld is. Ja, nee. Zo'n beeld als dit. Dat uh, we proberen alles in dat ene plaatje te stoppen. Dat... Ja, veel ja. met die camera's. Echt, dat, dat, dat, dat ja. moet je niet. Uh... In de beperking toont zich de meeste. Nou, het is gewoon iets heel anders <lacht> wat je doet. <lacht> ja. ook, ook vaak over, over herkenbaarheid. Maar ja, dat, dat is een. Uh, eh, misschien mag ik. Nee, nee. nee want we moeten ophouden. want We moeten nog de ja. vijf voor twaalf ook we doen. We Maar ook. we hebben wel een idee gekregen. En vanaf morgen is dus de tentoonstelling verdachte portretten... in het Persmuseum in Amsterdam. Daarna gaat hij ook nog rondreizen door het land. En bovendien is er ook nog een boekje van Paul Arnolissen. Kortom, er is waanzinnig veel aandacht voor de rechtbanktekenaars. Dank jullie wel allebei, Petra Urban en Alois Oosterwijk. Dankjewel. je Het is vijf voor twaalf. Ja, vandaag op Wereld Alzheimerdag vieren de Care Clowns hun oprichting. Het is een variant van de Klinie Clowns. Met die verstand dat de Care Clowns op bezoek gaan... bij dementerende ouderen in verpleeghuizen. Ik ga erover praten met Bert Keizer, verpleeghuisarts. Meneer Keizer, goedenavond. Goedenavond. Zou u een bezoek van de Care Clowns op prijs stellen, denkt u? Nou, oh, dat is een hele moeilijke vraag. Of een hele eenvoudige. Ik zelf persoonlijk in mijn eigen woning moet zeggen... dat ik mijn zondagmiddag liever doorkom zonder een kerkclown op bezoek. Ja. En um, ja, het is iets waarvan ik denk... geeft die mensen nou de aandacht die we überhaupt aan mensen zouden willen geven. En dat hoeft niet in de vorm van een clown. Dus um, nee, ik vind het eigenlijk een beetje een vervelend concept. Ja. De, de, de, ik zal even de website van de Stichting Kerkclown citeren. Daar staat... We proberen hun isolement en hun eenzaamheid te verzachten... met een moment van geluk of een spontane lach, want lachen is leven. Als dat nou zo is als dementerende ouderen er plezier in hebben... vindt u het dan ook een probleem? Nee, luister, het is één ding is duidelijk. Deze clowns gaan op geen enkele manier schade berokkenen. Niet? Maar, nee, natuurlijk niet. Maar ik vind maar ja. wel dat uh, ook dementerende hebben uh, recht op de normale aandacht... waar wij in slagen in de verpleeghuizen is om ze schoon te houden en goed gevoed. Maar die andere vraag, hoe komen ze hun dag door, die is heel moeilijk. Het is eigenlijk een van de moeilijkste vragen. En het antwoord daarop is gewoon menselijk gezelschap. Ja. Aandacht. Ja. En of er nou. Voor mij persoonlijk, uh, ik, zou, nee, ik, ik zou geen clown op bezoek willen hebben. Nee. Ik heb liever iemand die een beetje met me praat over mijn kinderen... of over mijn beroep dat ik heb uitgeoefend... of die met me naar de markt gaat, of naar een concert. Maar een clown, die hoef ik niet op bezoek te hebben. Nee. U zegt, ze kunnen geen schade berokkenen... maar uh, een aantal veel kinderen zijn soms doodsbang voor clowns. Ja, dat, <laughs> dat heb ik ook wel gehoord, ja. ja. Die kliniek clowns die worden nou niet altijd overal met open armen verwelkomd. Maar, maar het, is een, het is een initiatief... Wat ook wel wijst op een, um, een manco in het verpleeghuiswezen. Daar zijn trouwens niet alleen maar manco's. We zeuren altijd zo over die verpleeghuizen. Mm -hmm. Maar het is wel iets waarvan ik um, vind dat de Wereld -Alzheimer Dag terecht de aandacht vestigt op het feit dat... ja je houdt ze schoon en je geeft ze eten, maar jemig. De, de veel belangrijkere vraag is... hoe helpt je iemand door een saaie middag heen? Ja, oké, okay, aandacht moeilijk. vooral. Daar gaat ja. het om aandacht en gezelschap. Of dat nou door een clown gebeurt of door iemand anders. Ik denk dat het daar wel op neerkomt. Oké, okay. nou dat hebben wij dan nu vastgesteld, meneer Keizer, Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. En daarmee zijn wij aan het eind gekomen van uh, dit Oog op Morgen. Uh, morgen zit hier Chris Keijnen. Ik wens u een goede nacht. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette